De mensen die een reis bij OAD hebben geboekt en betaald... krijgen hun geld terug of krijgen een vervangende reis aangeboden. De werkloosheid in Frankrijk is in de maand augustus fors teruggelopen. Vooral onder jongeren onder de 25 is het aantal werkzoekenden verminderd. In augustus hebben 50.000 Fransen een baan gevonden. Dit betekent een daling van de werkloosheid met anderhalf procent. Volgens minister Sapin van Werkgelegenheid is de teruggang het gevolg van het beleid van de Franse regering... dat met banenplannen vooral jongeren aan het werk helpt. In totaal hebben 26 mensen gesolliciteerd op de vrijkomende burgemeesterspost in Utrecht. Onder de sollicitanten bevinden zich acht burgemeesters en oud-burgemeesters. Wie de kandidaten zijn is niet bekend, maar de namen van voormalig FNV-voorzitter Agnes Jongerius en burgemeester Jan van Zanen van Amstelveen worden genoemd. Inmiddels is al wel duidelijk dat zanger Henk Westbroek en de 17-jarige Utrechtenaar naar Hidde in de race zijn voor de burgemeesterszetel.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 Het weer, vanavond en vannacht bewolkt en droog, Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgenochtend eerst nog mist, daarna zonnige periode en het blijft droog. Temperatuur morgen uiteenlopend van 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ANDB Verkeersinformatie. De avondspits is nu echt voorbij. Uitzondering is wel de file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar staat bij Nieuwegein 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Dames en heren, goedenavond. Onze gasten maakten na met de bestseller Het Dertigers Dilemma... waarin ze met geestige en scherpe pen de loopbaan... en levensvragen van de jonge hoger opgeleide beschreef. En nu komt ze met een vervolg. Want de jonge hoger opgeleide dolt nog immer door het leven... en hunkert naar antwoorden op vragen als... Wie ben ik? En wat wil ik? En wie zou dat niet willen weten? <laughs> Hier is Nienke Wijnhans.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 ook wel degelijk in de Vandalen terecht is gekomen. En dat is het woord dat Nienke Wijnands, onze gast van vandaag, welkom, heeft gelanceerd. En dat is het Dertigers Dilemma. Weten we dan ook straks alles van wat dat precies is. Wie weet... He? Jij bent zelf de 30. Ik, ik Nader 40. Ik ben 38. Je bent nog 30 ja, Ik ben nog 30 Je ziet er ja. niet uit als een vrouw met een dilemma. Nee, dit is een beetje voorbij. Ik heb, mijn dilemma's heb ik ook nooit zo gehad. Dit boek past meer bij mij eigenlijk dan het eerste boek. Ja, het eerste boek ging over mijn generatiegenoten. Dit boek is meer mijn. Uh... Dit gaat over existentiële twijfel. Maar voordat we deze filosofische diepte ingaan, gaan we eerst even voetballen voor de KNVB-beker. En de verslaggever bij PSV Telstar is Bas Tiegler. Bas. Ja, dat kan ook heel filosofisch worden als jullie daar prijs op stellen hoor. Heel erg, leuk. Oh ja, nou dan ga ik me de rest van de avond nog van een hele andere kant laten zien. Laat ik me nu even beperken tot de feiten. Het affiche mag dan niet heel spectaculair zijn PSV Telstar. De tussenstand na 20 minuten is dat wel. Het is namelijk 0-1 op hetzelfde veld als waar een paar dagen geleden Ajax ondersteboven werd gespeeld. Heeft Telstar heel brutaal via een doelpunt van Matu Siwa, na 9 minuten de leiding genomen. Ging een behoorlijke fout achteraan aan vooraf van PSV achterin. Net als nu trouwens. Want uh, Matu Siwa wordt weer weggestuurd en opnieuw ontsnapt hij aan de aandacht van de centrale verdedigers Hendricks en Bruma van PSV. Bruma ging de mist in bij de eerste goal, want wilde naar de bal toe... en struikelde half over zijn eigen benen en was vervolgens bal en mal kwijt. Nu weten ze niet waar de spits van Telstar is, maar hij wipt de bal over het doel. En zo laat PSV zich bepaald niet van zijn beste kant zien in de stadion dat... In het beste geval half vol, maar eigenlijk half leeg. Kortom een entourage waar PSV zichzelf zal moeten opheffen om nog wat van de avond te maken. Want thuis na 20 minuten achterstaan tegen Telstar, ja dat kan niet, maar het gebeurt toch. We krijgen straks ongetwijfeld meer te horen van deze wedstrijd... van uh, Bas Tichler, PSV Telstar. Die wedstrijd is besloot van rekening nog maar ruim een kwartiertje gaande. We gaan nu ook op de hoogte houden van de politiek. Uh, Nienke Wijnands, jij bent gast van vandaag. Uh, ben je een beetje bezig geweest met die algemene beschouwingen van vandaag? Nou... Weet je wat vreselijk is om te zeggen? Um, ik denk dat mijn politieke kennis de laatste vijf jaar slechter is... dan bijvoorbeeld die van de vijf jaar daarvoor. En is dat omdat je in de baby zit? Nou, dat was een beetje het geval. Maar, en ik heb een tijdje in Amerika gewoond, volgde ik het vanuit het buitenland. Maar um, het is vreselijk om te zeggen, want ik heb niet opgegeven. En ik blijf stemmen. En ik ben een enorme zwevende kiezer de laatste jaren ook. Want wat ik zoek, dat, dat zit er niet bij. En um, ik, ik volg het dus wel een beetje. Maar ik vind eerlijk gezegd ook wat je dan vandaag allemaal weer hoort... Ja, dan gaan we meteen al heel erg... Als ik echt eerlijk mijn mening geef... Nou, je zegt wat, wat wij... Precies, als ik echt eerlijk mijn mening geef, dan... Um denk ik dat het heel erg op dit moment gaat. En het is natuurlijk ook logisch, het is crisis. Dus het zou naïef zijn om daar de ogen voor te sluiten. Maar denk ik dat het zo gaat over het land economisch en financieel weer gezond maken. Terwijl ik denk, er zijn een heleboel andere vormen van gezond zijn. Als we daarmee zouden beginnen, dan zou de rest vanzelf komen. Even heel kort door de bocht, het gaat ja. veel over geld. Ja, dat vind ik wel eigenlijk. Ja, het gaat te veel over de economie. En daarom heb jij je enigszins vervreemd van het hele politieke spectrum. Ja. En zeg je van, ja, er zit toch niet bij wat ik veel. Ik mis de Hans van Mierlo's van weleer. Ja. Ah, ja. oké. Okay. Ja. Dus het is niet het, het zit er niet bij, maar hij of zij ah, hij. zit er niet bij. Nou, van Mierlo vind ik echt een... Dat, zou, dat is een doel van mij op dat gebied. Hè. Want ja, ik vind politiek, ik hoop toch op iets meer ideologie. Ik, vind, uh, ik, ik kom uit een VVD-nest en uh, heb dat ook lang gestemd... en ook nog steeds af en toe wel is, als ik het echt niet meer weet. Ja. Um, en ik vind Mark Rutte, ik denk dat hij oprecht zijn best doet... Uh, maar hij is oprecht heel erg serieus bezig zakenman te spelen. En, en ja, ik denk dat we het op een ander uh, vlak moeten zoeken. Nou, ik, uh, ik ben blij uh, met je bijdrage. We gaan nu uh, gaan we een andere bijdrage horen. Want de algemene beschouwingen in Den Haag... zijn namelijk op dit moment nog steeds gaande. Er is geen schorsing. De kleine partijen zijn aan de beurt om het woord te doen. En in Den Haag zit Wilco Boon. Wat is de stand van zaken, Wilco? Nou ja, Petra, eigenlijk gaat het de hele dag over de vraag... of er wel of geen toenadering te bereiken valt... tussen kabinet en oppositie. Nou, vanochtend werd al heel snel duidelijk dat dat met de PVV niet gaat lukken... want die kwam meteen met een motie van wantrouwen. Uh, in iets mindere mate geldt dat ook voor de SP. Die is ook tegen heel veel wat het kabinet wil. Maar ja, de andere oppositiepartijen... die willen wel praten, maar die verkopen natuurlijk... hun huid zo duur mogelijk. Belangrijk twistpunt blijkt de afspraak van het kabinet... met Brussel om dit jaar 6 miljard euro extra te bezuinigen... Um, daar willen die oppositiepartijen van af. Die willen minder bezuinigen, die willen lasten verlichten. Um, en dat wil het kabinet niet. En dat dat een, een heikel ding is, dat bleek net ook tussen een, in een debatje... tussen Arie Slob van de ChristenUnie en fractievoorzitter Samsom... van de Partij van de Arbeid. En ik merk bij u één ding. U maakt een andere keuze als wij maken. U stelt Brussel op één... Wij stellen werkgelegenheid op één. Dat is waar het nu om zou moeten draaien. Dat we alles op alles zetten om die werkgelegenheid te bevorderen. Meneer Samson. Ja, voorzitter, dat is een tegenstelling die niet, uh, die niet terecht is. Uh, Brussel staat niet op één, nergens. Maar het is wel belangrijk om met elkaar afspraken die we met elkaar hebben gemaakt... waar u ook een groot voorstander was om ons ook daaraan te houden. Ja. De, de oppositiepartijen hebben zich vandaag vooral gericht tegen uh, Samson, zo bleek. Buma noemde hem drammerig en inflexibel. Klopt, die, uh, de, klopt dat commentaar? Nou ja, dat zeggen ze natuurlijk ook allemaal vanuit hun onderhandelingspositie. Het is de eerste dag van die algemene beschouwingen. Dan nemen ze allemaal hun standpunten in. Uh, het is eigenlijk nog te vroeg om, om, om te zeggen of ze tot zaken kunnen gaan komen. Uh, morgenochtend wordt vanavond na afloop vast achter de schermen... nog het een en ander onderhandeld. Kijk, wat duidelijk is... De, de regeringspartijen, VVD en Partij van de Arbeid... hebben de steun van één of meer oppositiepartijen nodig... om aan meerderheden te komen in de Eerste Kamer. Um, het is nu gewoon te vroeg om vast te stellen of dat lukt. Misschien gebeurt dat morgen. Het kan ook best zijn dat dat later nog komt. En wat ze dan precies van Samsung vinden is eigenlijk minder relevant... want uiteindelijk gaat, er om, gaat het om de vraag of ze zaken kunnen doen met elkaar. Juist. Wilco Boon, dankjewel voor je voor je commentaar van het Radio 1 Journaal. En dit waren de algemene beschouwingen in Den Haag... die nog volop aan de gang zijn. En wij gaan daar straks ook ongetwijfeld nog wel even op terugkomen. Ik had het net even over dat woord wat vandaag voorbij kwam. Geert-Lin uh, Wilders lanceerde het afbraakkabinet. Hij zei, Nederland heeft schoon genoeg van het afbraakkabinet. Bied u ontslag aan, stap op, ga naar huis, riep <lacht> hij op. Dat <lacht> gebeurde overigens niet meteen. Hij werd niet meteen opgestapt. Dat was, toen dacht ik meteen toen ik het voorbij hoorde komen, oh ja, prachtig. En ik zag het ook bam bam bam bam. Dus en ja. op alle sites werd het meteen gebruikt. Ja. Dit fenomeen ken jij? Want jij hebt je dertigers dilemma gehad. Oh, je bedoelt dat een woord lekker licht. Ja, wat ik dan ook. Dat je daarmee eigenlijk meteen iets aanraakt, wat een hele grote groep aanraakt. Ja, en soms, en nu met dit tweede boek, vind ik het dan bijna wel eens jammer. Want dan denk ik, ik ben op zoek geweest naar ook zo'n woord en ik kon het niet vinden of het werden hele vage sweep. Even voor de duidelijkheid, je nieuwe titel is Wie ben ik? En wat wil ik? Ja. Dat is veel te lang ja. voor die, ja, ja, Het is voor niet één lekker woord. Nee, precies. Dus dat is ook moeilijk. Um, en het dertigersdilemma. Ik moet zelf eerlijk bekennen dat ik ook niet altijd uh, enthousiast was zelf over de titel. Omdat ik dacht, ja, dat heet zo. Want het beschrijft een levensfase. Maar het is ook voor twintigers. En, uh, en de media wil dan graag daar iets gooien. Dertigerscrisis. De dertigersdip. Ja. Ja. het Moet dan meteen een hype. En daar wil ze natuurlijk ook heel goed in die. Ja, maar die dat er nu woord. Je, Nienke, je moet het ja. me eens zijn dat er nu zo'n stickertje op ja. het boek zit. Het dertigersdilemma. Meer dan 40.000. Ja. exemplaren verkocht. Ja is toch voor een deel wel te danken aan, aan het dat feit dat ja. het zo heet. Want ja. iedereen geeft zijn kind die net... Ja, 30 wordt, wordt precies. En er worden nog boek. steeds mensen 30, hè? dus dat is en jaar gaat het weer door. Ja, precies. Ja. Ja. Kassa, nee, het was een kassa, vond. kassa, ja. Ja. ja, Maar ik hoop toch ook wel te, te, te... ik durf ook wel te geloven en te beloven dat als het een belabberd boek was geweest van binnen, dan uh, was het wel gestopt bij 5.000 of zo. Ondanks die leuke titel, dan had het wel, was het wel opgehouden. En zo is het maar ook weer. Ja. Ja. Maar goed, het heeft je inderdaad aangemoedigd om Naastig te zoeken naar, naar ook zo'n titel, die dit in zich heeft ja. over... over ja. Wat nou ja, zo'n titel wat precies wil ook. Want wat, waar Wilde natuurlijk wel goed in is. Ik ben niet altijd volgens mij... Hij, hij is hij goed in de one-liners. Precies. Ja. En, uh, dus dat is prettig. Maar het, het is natuurlijk wel lekker als je in één woord, of in een nog veel korter zinnetje dan uh, die titel die ik nu heb, kan vangen, precies het gevoel wat je wilt overbrengen. En ik had mijn grootste dilemma nu was dat ik had af en toe wel zo'n woord. Ik, voor, voor mij was het echt de beste titel voor dit boek, was geweest Nieuw existentialisme. Of het Nieuwe existentialisme. Of De Nieuwe existentialisme. Waarom staat dat dan niet op de cover? Nou ja, omdat dan de vraag is: van wie gaat het dan lezen? Weet je wel, bij, bij dat woord haakt al. Uh, een deel van mijn potentiële doelgroep af en dan... Te moeilijk? Ja, het is erg om te zeggen natuurlijk. Maar dat heeft ook weer te maken met waarom ben ik afgehaakt in de politiek? Waarom is mijn generatie afgehaakt bij filosofie? Um, dat is verschrikkelijk, maar het is wel een feit. En... Ja, maar je, wacht even, je draagt nu iets aan. Waar, ja. Waar, ja, ja, je doet veel in, in, in, in weinig in, ja in weinig zeg, zinnen. Ja. Ja. Uh, daarom is mijn generatie afgehaakt bij de filosofie. Mag ik je er even op attenderen dat bijna iedereen van jouw generatie filosofie studeert zo langzamerhand? Nou, daar lijkt het op, maar dat is een hele kleine groep. Dat is vertekend, want die vallen misschien op. Omdat, Jullie zijn toch allemaal? Met filosofie bezig. Nee, of is dat nee, niet nee, zo? nee, het is vreselijk. We zijn, nee, en, en dat is wat, wat ik ook bedoel, zeg maar, uh, met het hele, met het politieke idealisme. Dat, dat is wel een beetje weg. En, en wat ik met die titel met name bedoelde, uh, ik denk dat dat woord helemaal niet te moeilijk is voor een hele grote groep, maar ik denk wel dat, want, want want ik doe het dus niet om commerciële redenen. Het is niet zo dat ik denk, die titel kies ik niet, want ik wil meer verkopen. Ik wil liever veel liever gelezen worden dan verkopen. Dus als iedereen het bij de bieb haalt en het leest, vind ik het echt. Dan wil ik gewoon 40.000 exemplaren gelezen in plaats van verkocht. Vind ik vind mijn uitgever misschien niet leuk, maar vind ik net zo leuk. Mm -hmm. um, Overigens en, was het nu je uitgever toch die jou heeft aangemoedigd om in ieder geval het woord existentialisme niet te gebruiken op de cover van je boek. Die waren daar minder enthousiast ja. over, want die Omdat zeiden: niemand het, weet is het is te moeilijk. en waarom zij dat jammer vinden, is vanwege de verkoopcijfers. En waarom ik dat dan toch ook daarmee akkoord ga, is voor mij gelden die verkoopcijfers niet zo. Maar voor mij geldt het dan, de, lees, de lezers aantallen. Ja. En als ik een potentiële groep, die ik he, aan het eind van dit boek kan ik je garanderen... dat ze precies weten wat existentialisme inhoudt. Mm -hmm. um, en ik denk dat ik ze inderdaad met zo'n cover niet uh, gevangen had. En ik heb dat ook uh, getest. Ik heb gewoon in mijn eigen beperkte kring en op mijn Facebookpagina... En zo, gewoon gepost aan allemaal academisch geschoolde mensen... van wat vinden jullie van deze titel? En stond er nieuw existentialisme? Te moeilijk, niet te moeilijk. Ja, echt. Ja, het is vreselijk. Ja. Misschien had je het gewoon te moeilijk niet. <tie> Moet te moeilijk noemen. niet. Ja. Goede titel. <grijpt> Dat covert ook ja. wel een beetje waar, ja. we, waar we nu naartoe gaan. We gaan, het, we gaan het zo meteen over al deze kwesties hebben. U kunt reageren op deze uitzending via onze website radiokunstof.nl. Nienke Wijnans is hier te gast. Ze heeft behoorlijk opzien gebaard met haar vorige boek Het D Dertigersdilemma. Dilemma. Meer dan 40.000 exemplaren van verkocht. Niet voor niets. Ze sneed iets aan wat, uh, wat, echt, uh, wat echt scoorde. Uh, zowel bij dertigers namelijk dat dat dertigers met een enorme keuzestress worstelen om het maar even heel kort samen te vatten, maar ook bij andere mensen die zeiden ja ja ja die verwende generatie van de dertigers die heeft niet eens de oorlog meegemaakt, heeft eigenlijk niks meegemaakt en het komt hun allemaal maar als gebraden ganzen de mond in vliegen. Nou, dat die kwestie, die deed heel veel stof opwaaien. En er is nu een vervolg en dat heet Wie ben ik en wat wil ik? En daar gaan we het over hebben. Dus reageer via onze website radiokunsthof.nl of twitteren, hashtag radiokunsthof. I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out of the pavement.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 En dat verwoord eigenlijk dat wat in het vorige boek van onze gast Nienke Wijnands zo prachtig uiteengezet werd: het dertigersdilemma. De dertiger leidt aan keuzestress, weet het allemaal niet meer, raakt gedeprimeerd en denkt, is dit alles wat er is? 40.000 exemplaren, ik heb het al een paar keer gezegd, ik hou hierna ook op met dat getal, uh, werden verkocht van, van dit boek. En nu heeft Nienke Wijnands een vervolg geschreven en het heet Wie ben ik en wat wil ik? Nienke, je borduurt voort op je oude boeken, dertigersdilemma. Vertel eerst nog even iets specifieker wat je daarin uiteen hebt gezet. Ja, um, eigenlijk vind ik heerlijk. Uh, toegepaste psychologie op zijn best. Ik, ik ben psycholoog van huis uit en ik werkte als loopbaanadviseur. Ik ben nooit uh, therapeut geweest of iets dergelijks meteen... Uh, het zakenleven uh, gedoken. Yeah. En, uh, en in mijn functie als loopbaanadviseur. Ik, ik was jo heel jong toen ik begon. Dus daar werd nogal een beetje gefronsd. En uh, de beroepsorganisaties die begonnen altijd een beetje te fluisteren. Als ik dan binnenkwam: van oh kijk, haar, ja, weet je, 5, 26. Dat kan toch niet onzin? Loopbaanadviseurs waren standaard keurige, grijze, oudere heren. Um, maar mijn bazen hadden mij aangenomen... omdat zij eigenlijk een soort glazen bol hadden... waarin zij de vorige crisis uh, zagen aankomen. En dachten van... Uh, als die crisis straks losbreekt... dan hebben we misschien voor het eerst wel eens... jonkies in... een korte out, outplacement traject was dan wat ik deed. Dus het zoeken van werk naar werk begeleid. Ja. Dus het zoeken van nieuwe banen voor mensen die eruit vliegen ergens. En dat hadden ze ontzettend goed gezien. Want uh, na het World Online drama en uh, 9-11... Uh, zat het inderdaad standvol bij ons. Een grote bedrijf in Nederland stuurden allemaal hun jonkies naar ons toe voor loopbaanprogramma's. En die dertigers aan tafel hebben... en ik noem dertigers, het is een beetje verwarrend misschien... maar iedereen tussen de 25 en de 35 noemde ja. ik dan dertiger. Ja. Dus die jonkies die zaten bij mij aan tafel... en daar kwamen eigenlijk drie thema's steeds maar weer naar voren. Te veel te kiezen. En ook in die toen net nieuwe tijd van crisis uh, voelde dat nog steeds wel zo. Want oké, okay, misschien ben ik nu mijn baan kwijt... maar ik weet zeker, het wordt straks weer beter... En het ging niet alleen om materiële te veel te kiezen... maar je kunt trouwen met wie je wilt, wonen met wie je wilt... wonen waar je maar wilt, worden wat je maar wilt, wel of geen kinderen. Alles is te kiezen tegenwoordig en waar de oudere generatie denkt... nou, wat een luxe, wat heb je daarover te klagen, zegt deze generatie. Ja, je realiseert je niet hoeveel druk veel opties met zich meebrengt. Het maakt moeilijker kiezen, het maakt kiezen meer negatief... want voor alles waar je ja tegen zegt, zeg je nee... tegen veel meer andere opties dan vroeger... En het legt ook de druk heel erg sterk op je om de juiste keuze te maken. Dus dertigers werden vaak ook een beetje verlamd door al die mogelijkheden. Omdat ja. ze dachten van, ja, kies daar dan maar eens de juiste uit. En daar zat dan twee extra dimensies nog bij. Het andere was eigenlijk een soort perfect plaatje van het leven van een dertiger... wat op dat moment heerste. En zeker voor Randstedelijke... Dertigers hoorden daar dan een jaren dertig huis wat je zelf opknapt. En dat je een bepaald soort auto en een bepaald soort uh, bugeboel... als er eenmaal kinderen kwamen en je ging uh, niet op het strand liggen ergens. nemen. maar je ging met je rugzak op naar Tibet of Nepal. Je had dezelfde evenveel sociale contact als in je studententijd. Je deed vrijwilligerswerk erbij, kinderen tussen neus en lippen door. Nee, je had geen stress. Alles. En het was een totaal irreëel plaatje. Maar iedereen probeerde daaraan te voldoen. En... Toen al een klein beetje zag ik bij een wat kleinere groep... dat is dit alles gevoel, wat net in dat liedje zo prachtig naar voren kwam. Um, en dan voornamelijk eigenlijk bij de meest succesvolle dertigers. Dus hoe beter het met ze ging, hoe sneller zij op dat punt kwamen van... Um, jeetje, nou heb ik die baan en die partner en dat huis. En dat, is dit het nu en is dit wat ik wil? En ik was zelf op dat moment dus pas 26... En ik dacht, dit kan niet. ik heb hier mensen met een midlife crisis aan tafel... maar ze zijn te jong voor de midlife. Ja, want dat wil ik nou net precies zeggen. Dat is ja. eigenlijk meer iets wat zeg maar, ja. bij mijn leeftijd past. Ja. En wat met name mannen tussen de 40 en 50 ja. heel vaak uh, in het gezicht heeft geslagen. Ja. En is, dan dit nou, bij het is dit nou alles? Ja. En daar hebben ze dan allerlei vluchtwegen voor. Zoals ja. een hele jonge vriendin nemen of, uh, of, een, mooie motor. of ja. een motor. Ja. Of gewoon een veel te dure auto met ja. een open, met een open, open dak. dak. Ja. Of iets heel geks gaan doen uh, met een geloof. Ja, nou ja, en kijk, dat was dus uh, ook een van de... Hè, want, want er is... Um, de dertigers herkenden het massaal. Dus vanaf het moment dat het ergens in een van haar blad stond... dan, dan werd ik gewoon ook later gebeld van... de oplagencijfers zijn verdubbeld, want het gaat over der, dus, dus de vraag van dertigers naar dat fenomeen bleek enorm. En later werd mij ook wel duidelijk dat een heel groot deel daarvan gewoon herkenning en erkenning was. Dus ze hadden heel lang rondgelopen met het gevoel van ik, ik spoor niet helemaal, ik ben de enige die dit heeft. En, toen en het werd mag... weggezet door de met name oudere generatie. Want die nam dit toch niet al te serieus. Nee, want dat was eh, inderdaad, want de, de kritiek was eigenlijk tweeledig. Ten eerste, nou ja, dit is toch allemaal niet nieuw. En eh, weet je, er is niks nieuws aan dit dertigers dilemma. En het grappige is, de vragen op zich waren ook niet nieuw, behalve die keuzestrategie stress. Die vond ik vrij nieuw en die is volgens, was volgens mij ook vrij nieuw. Um, maar uh, die levensvragen en dat nastreven van een bepaald plaatje was niet nieuw, maar wel nieuw dat dat zo extreem rond je dertigste speelde. Maar het andere stuk ervan, wat de oudere generatie met name zei, was heel erg dat ze het een luxe probleem vonden. En daar bleef de discussie dan ook heel vaak in hangen. Dus de dertigers voelden zich heel erg begrepen door die term. En zeker als je dat dan ging, ging toelichten van hoe komt het nou dat jij je zo voelt, is helemaal niet zo gek. En die oudere generatie zei, jee, maar geef wat een gezeur. En ja. En nog een stap verder, ik hoorde toch ook wel de vraag en misschien heb ik hem zelf aan de koffietafel ook wel eens ja, opgeworpen: ja, ja. Hebben ze ook een dertigers dilemma in de derde wereld? Ja, nou, in het tweede boek kom ik daar eigenlijk ga ik daar eigenlijk nog dieper op in. Um... En ook daar, je kunt genuanceerd antwoorden... je zal geen hongerige Afrikaan in een uh, dorre woestijn tegenkomen... die naar zijn navel zit te staren en denkt... wat is de zin van dit leven? Dat, dat is niet zo natuurlijk. En waarschijnlijk ook niet met keuzestress. En die is bezig met overleven. Het enige... Het, het, het grote verschil is dat een, een luxe probleem wordt daarmee weggezet als een, uh, als een inferieur probleem. Of dan, dan gaan we het hebben over wat is erger. De waarde van het probleem. Precies. En en wat ik steeds probeerde aan te kaarten is. Uh, ik heb nooit bestreden dat het een luxe probleem is. Ik denk dat existentiële vragen... Um, want het is ook heel interessant om je juist af te vragen... hebben mensen op een mindere, minder bedeelde plek in de wereld ook existentiële vragen? Ik zou me namelijk wel kunnen voorstellen... dat die hongerige Afrikaans s'avonds toch ook naar de sterrenhemel ligt te kijken... en denkt, hoe zijn wij hier ooit gekomen? Hoe zit dat met die constellaties boven mij? En, en wat is de zin van het bestaan? En die, en die heeft dat veel meer in een gevoel wat ze dan uh, in, in de psychologie... en, uh, en uh, een sense of abandonment. Dus de verlatenheid van waarom ben ik hier... en waarom moet ik zo lijden... En, en, en god en iedereen heeft mij verlaten. Zeg maar, Zo'n soort gevoel. Eh, terwijl de westerling door overvloed... eigenlijk met dezelfde vraag geconfronteerd wordt. En dan... En dat is dus waar dat tweede boek ja. natuurlijk ook over gaat. Uiteindelijk is het allemaal dezelfde vraag. Alleen de verschijn... oh, Dat is interessant. Ja. Eerst heb jij dus met, met, met een tamelijk harde tromgeroffel heb jij het dertigersdilemma ge, gelanceerd in een boek. Waar wij nu. Wij zijn er allemaal in meegegaan ja. uiteindelijk. Ja. We zijn allemaal overstag. Ja. En nu heb ik dat tweede boek gelezen. Ja. Wie ben ik en wat wil ik? Ja. En wat lees ik tot mijn verbazing? Jij komt erachter dat het dertigersdilemma ook het dilemma is van van tieners, van twintigers, van veertigers... van vijftigers, ja. van tachtigers, ja. van iedereen. Ja. Ja. Ja. Oftewel, het is helemaal niet gebonden aan die leeftijd. Nee, nee, en, en ook daar, ik, ik zal eerlijk zijn... want, want ik, ik kan natuurlijk chargeren en zeggen van... Nee, het bestaat helemaal niet, dat, dat is niet waar. Want wat er bijzonder was aan die leeftijd... en dat speelt nog steeds wel, die leeftijd van dertig... Uh, is een bijzondere leeftijd geworden... gewoon door maatschappelijke uh, ontwikkelingen... en door biologische ontwikkelingen. Omdat je je studie net afgerond hebt... omdat je gaat werken... Het, het omdat trouwen je kinderen en gaan kinderen, gaan kinderen krijgen... Ja. gebeurde vroeger eerder. Ja. Dus dat gebeurde meer rond de 20 dan rond de 30. Het financieel uh, succesvol en echt onafhankelijk... en helemaal dat gebeurde eigenlijk later. Dus dat gebeurde meer rond 40... 40 was je echt geslaagd en helemaal steady. En, en dat gebeurt nu vroeger, dus ook rond de 30. Dus dertigers hebben op, op een gegeven moment... een soort gevoel gekregen dat ze in een pressurecourt... Zitten. Dus het is, het is nu of nooit, het, alles komt tegelijk samen. En op dat moment dat alles tegelijk samenkomt, zijn er ook nog eens veel meer opties dan 10, 20, 30 jaar geleden. Dus dat is, dat is echt een ding. Um, dus ik zeg gelukkig ook niet: het dertigste dilemma bestaat niet. Nee, het dertigste dilemma bestaat. Maar als je uiteindelijk, en dat ben ik in mijn onderzoek gaan doen, uh, helemaal alle lagen eraf pelt en kijkt waar komt dat 30-dilemma vandaan. Dan bleek de belangrijkste en zwaarst wegende vraag toch in die zingevingshoek te zitten. En ja. dan bleek het dertigersdilemma een verschijningsvorm... van een existentiële crisis of een existentieel vraagstuk. Of een existentiële twijfel, zoals, eh, ja. zoals je dat dan noemt in ja. het boek. Wat is dat? Existentiële twijfel, bestaan, uh, whatever. Welke, welke ingang je ook neemt, wat is dat? Nou ja, en dat, het grappige is dat ik in boek 1... Uh, een heel mini-samenvatting van, uh, van uh, een aantal filosofieën had toegevoegd. En dacht van, oei, weet je wel, wat, wat gaan mensen hiervan zeggen? En dat alle dertig zeiden, oh, daar willen we meer van... want ik kom die boeken niet door. Dat ik toen nog een beetje... Uh, Eigenlijk filosofie voor dummies. Precies. En dat is in dit boek uh, verdubbeld of verdrievoudig. Dat, dat aandeel, dus de mensen die dat prettig vinden, dat staat er allemaal in. Maar wat, waar ik nog een beetje... Mijn kritiek was te hard richting de filosofen... dat ze het... Best makkelijker zouden kunnen maken. In sommige gevallen sta ik daar nog steeds helemaal achter. Het cirkelen uh, rond het uh, existentiële. Ja, precies. Nou, en eigenlijk. Want, want nee, wat ik bedoel is dat ik uh, destijds echt zei: al die pillen, daar zitten pareltjes van wijsheden in. En waarom kunnen we dat niet wat makkelijker over het voetlicht brengen? Dus het toegankelijk maken van de filosofie voor een pillen veel groter... Pillen als in boeken bedoel ze hè? Uh -huh. ja. <laughs> precies, dikke Even pillen in boeken. Ja. <laughs> um, maar wat ik nu gewoon steeds beter in het proces van het schrijven van dit boek... me echt wel ben gaan realiseren. Sommige onderwerpen zijn gewoon moeilijk te vangen in taal. En als jij aan mij vraagt, wat zijn die existentiële vragen? Uh, dan doe ik een poging, maar dat is een benadering. Want het want, want dat is zo groot dat je dat bijna niet in, in woorden kunt vatten. Wat ik daaronder versta is variërend van je vraag naar... is het heelal eindig, is er een god hoe zijn wij mensen hier ooit op aarde gekomen? Heeft het leven zin? Is er dan sprake van universele zin? Ja. Zulke grote vragen. En ik denk dat niet bij heel veel mensen... die vragen zo expliciet continu aanwezig zijn. Wat ik dus beweer is dat dat dertigersdilemma een verschijningsvorm is van die vragen. Dus dat het die vragen zijn... die allergrootste, bijna niet te omschrijven vragen... die wij allemaal in ons hebben. En dat die periodiek op verschillende momenten in het leven... en dat heeft dan heel vaak met live events te maken... Uh, of met de levensfase waar je in zit, naar boven komen. En bij de dertigers is dat heel erg... Bij scharnierpunten, scharniermomenten. Ja. Ja. Zoals kinderen krijgen, ouder worden. Kinderen ja. gaan uit huis, uh, ja. Ja. Ga, ga zo maar door, ja. pensionering... Ja. Maar dan vraag ik me toch af, wat is nou eigenlijk nieuw hieraan? Volgens mij zijn we toch al gewoon, zolang we op aarde zijn... hebben we dit toch al, dat we ons afvragen waarheen, waarvoor? Zingevingsvragen zijn totaal niet nieuw. Het zijn, het, het zijn de oudste vragen die er zijn. Ik denk dat mensen die altijd al hebben gehad, wat uh, ik ook niet nieuw vind... maar waarom ik vond dat dit boek er toch moest komen is dat wij er tegenwoordig slechter dan ooit mee om weten te gaan. En ik denk dat we ook in de geschiedenis er wel onhandig mee zijn omgegaan... of geen adequaat antwoord hebben gevonden. En een antwoord is er naar mijn idee niet, maar daarover misschien later meer. Maar dat ik vind dat we nu die vragen categorisch negeren... Gewoon wegstoppen en niet, niet adresseren. Um, en dat daardoor het meer een soort uh, etterende wond wordt. Of, of eigenlijk nee, een soort absces misschien van binnen. Wat, wat is maar het, niet openbarst. Maar is het niet gewoon heel erg simpel? We hebben gewoon eeuwenlang hebben we religie nogal uh, stevig omarmd. Ja. En hebben we in, in, hebben we in die zin ook in, in de maat gelopen. Ja. Nou, dat is eigenlijk in de jaren zestig natuurlijk totaal op de schoppen gegaan. Ja. En nu zijn we een klein beetje aan het dobberen. Ja, ontkerkelijking speelt een, absoluut een rol. Zeker in de westerse wereld. Ik denk dat in Nederland het geloof uh, steeds meer is afgekalfd. En het, het probleem is, er is daar niet echt iets voor in de plaats gekomen waar mensen bewust voor kiezen. En er is heel veel voor in de plaats gekomen... Uh, wat zonder dat we het weten een religie is geworden. Materialisme is een religie geworden. Consumentisme, Individ zoals jij dat noemt hier in Precies, uh, individualisme, pragmatisme. Het, het, het, het, daar handelen we naar, maar dat is geen bewuste keuze. En uh, wat aan religie nog prettig was, was dat dat uh, een bewuste keuze was... en een overtuiging. En mensen geloofden daar heilig in en dat gaf het leven zin. En die religie is verdwenen. En de, de drijfveren waar wij ons nu dan in het dagelijks leven door laten... Te leiden, daar zijn we zelf eigenlijk niet eens mee bekend... omdat we ons die vraag niet meer stellen. Dus maar even heel kort door de bocht. Ja. Is het eigenlijk zo, omdat we geen religie meer hebben... omdat we die rituelen niet meer hebben... omdat we dat houvast niet meer hebben... een leidraad voor het leven, een handvat... Uh, zijn we gaan dobberen... en zijn we eigenlijk in een existentiële crisis geraakt? Ja, maar dat weten we niet... Uh, denk dat weten we niet. Nee, dus ik denk dat de meeste mensen die hier last... Ik, uh, het is ook heerlijk, sommige mensen hebben daar, hebben daar op dit moment helemaal geen last van. En het grappige is ook uh, uh, dat bij het dertigers dilemma... waar op een gegeven moment directeuren van grote bedrijven doodsbang... om mij te vragen voor een lezing of een workshop van... die zeiden, oh nee, die Mijnlands, die vragen we niet. Straks heeft iedereen hier last van zo'n 30 ja. dilemma. Zo besmettelijk als het be Zo werkt het niet. En zo werkt het met die zingevingsvragen ook niet. Dus ik, het is niet zo dat als je dit boek leest dat je opeens denkt gisteren had ik geen existentiële vragen en vandaag heb ik ze wel. Nee, wat ik denk is dat iedereen die vragen latent in zich draagt. En dat die periodiek, zoals we net al zeiden, naar boven komen. En dat het invullen van die vraag... vroeger uh, voor een groot deel inderdaad gebeurde door religie... wat naar mijn idee ook een heel slecht idee is... Um, omdat je daar dan uiteindelijk aan het einde van het leven achterkomt, naar mijn uh, atheïstische opvatting, dat dat het antwoord niet was. Dat de hemelpoort er niet is. Precies. Dus wat een teleurstelling is, dan, is dat dan uiteindelijk. Maar um, het gaf tenminste gedurende het leven wel een, een, een, een richting wellicht. Maar dat weet je helemaal niet, hè? Want op het moment dat je doodgaat, gaat die hemelpoort open, maar of dat niet? heeft nog nooit iemand nee, ons, nee, nee, uh, precies. Uh, kunnen melden. Nee, en, en kijk, laten we hier niet, want als je mij... Dus die teleurstelling... Op, uh, ja, ik... Nee, nee, hè? dat. En, en als je mij uh, over over het, religie, echt dan, uh, me, daar zal ik dan niet te veel kritiek in stoppen. Want het komt in het boek ook naar voren. als hè, Mensen kunnen daarvoor kiezen, ik kies daar persoonlijk niet voor. En als we nu zeggen alsof dat dan prettig is geweest... voor mensen hun hele leven lang... Nou ja, ik ga nog wel verder ja, gaan, Nieke. Ja. Misschien, is, misschien is die hele zelfzoekcultuur... Uh, waar jij nu toch ook min of meer in, in beland bent... Uh, is dat wel een nieuwe religie geworden? Uh, nou, nee, ik denk. Ik, nee, Want wat ik denk. Um, uh, want wat ik net kort nog wilde zeggen is dat het lijkt nu bijna. Ik heb ooit bij André Snevel aan tafel gezeten. En toen zei ik ook. Wellicht is het 30. Hè, is, is religie dan lekker als je in zo'n 30-dilemma zit? Want dan heb je. En stond echt letterlijk de volgende dag Pontificat op de website. Geloof als middel tegen het dertigste. Dat bedoel ik dus eigenlijk niet. Want ik denk dat het een wassen neus is en dat het alleen maar tot meer. Dus en laten we je, dat duidelijk hebben. heb je nu ja, al drie, drie keer gezegd. Goed zo, dus dat duidelijk. Want wat ik. Jij zegt. Het is dan de nieuwe religie. Het zoeken naar onszelf. Nee, dat denk ik juist helemaal niet. Want als we dat zouden weten dat wat onze werkelijke diepst liggende vragen zouden zijn... Um, en dan in een cirkeltje rond zouden blijven draaien van... Uh, wie ben ik nou en wat wil ik en ja. navelstaarderij enzovoort... dan zou je daar helemaal gelijk in hebben. Wat ik beweer is dat we op heel oppervlakkig en praktisch niveau... allerlei vragen te berden brengen. Zo van, moet ik deze baan of die baan? En moet ik nou een B&B in Zuid-Frankrijk beginnen? En oh, ik mis nog iets en ik voel me niet lekker. Een wereldreis soort. op blote voeten. Precies. En dat we ons helemaal niet realiseren... juist um, dat dat over zingeving gaat. En dat... Ik, ik, ik... Maar even, even correctie. Gaat ja. dat nou echt over zingeving? Nee, nee, nee, nee. het gaat het toch gewoon over... Kijk, vroeger ging je, gewoon, uh, ging je gewoon naar België op vakantie... en nu ga je in India lopen. Ja. Maar what's the difference? Geen, en, en dat heeft ook niks met zingeving te maken. Wat ik beweer, is dat um, aan die twijfel... en aan al die vage zoektochten, welke vorm die ook aannemen existentiële vragen ten grondslag liggen. Ja. En dat we dat negeren. En dat we dat nu nog sterker dan misschien twee, eeuwen, drie eeuwen geleden negeren. En dat, en dat daar een hoop van de problematiek vandaan komt. En dan de problematiek zeg ik... omdat 40.000 mensen dat eerste boek hebben gekocht... omdat die blijkbaar dan toch ergens last van hebben. En die worden enorm als klagers gezien. Terwijl naar mijn idee klagen ze niet eens zo erg. Maar wat naar mijn idee hun grootste probleem is... is dat ze de vragen die ze hebben op een veel te oppervlakkig niveau blijven oplossen. Waardoor ze over vijf jaar weer... En dan komen dus je moet in dieper in graven? Uit, veel dieper graven. Veel en veel en veel dieper. Gaan we zo doen. Ik leg even een collega-filosoof aan je voor. Ja. Althans, een uitspraak van ja. hem, koen Simon. Oh ja, mijn uh, vriend en vijand uh, ineens. Ja. Ja, hij, hij, hij is heel kritisch op je boeken, maar hij is heel aardig als mens. Ja. Zo is het ongeveer. Ja. Ja. Hè? Ja. En hij zegt, met de dertigers dilemma vertegenwoordigd... zijn een grote groep met denkers die het grote probleem van deze tijd... de meerkeuze problematiek noemt... En dat we daar stress van krijgen. Ik ben het daar niet mee eens. Mijn bezwaar tegen die zelfzoekcultuur is juist dat het gezoek naar jezelf voor stress zorgt. Het leven was vroeger niet simpeler met simpeler keuzes. De werkelijkheid was altijd al een chaos. Selecteren moest je ook altijd al. Het probleem is volgens mij dat de samenleving te weinig gedeelde rituelen heeft. Vind ik wel interessant, gedeelde rituelen. Dat laatste ben ik helemaal met hem eens. Alles wat daarvoor ben ik niet met hem eens. En dat laatste ben ik helemaal met hem eens. Ja, ja. nou ja, ik moet er heel eerlijk bij zeggen: daar heb ik met, met uh, uh, Koen zelf ook wel eens over gehad. Uh, ik ken hem niet heel goed en, en, en, en zeker niet heel lang. Uh, maar ik heb een aantal van mijn ideeën echt wel eens bij uh, filosofen voorgelegd. om te zeggen: van, hé, hoe, hoe zien jullie dit nou en zie ik het? Nou, waarom zie ik sommige dingen zo anders? Ik kan gewoon in één keer klaar mee zijn door te zeggen... dat Koen heeft mijn beide boeken niet gelezen. Dus, dus, dus we hebben het er wel eens over dat hij denkt... hij denkt dat ik um, meewerk aan de zelfverwezenlijkingscultus. Dus hij denkt dat ik mensen met name wil aanzetten... over nadenken, wie ben ik, wie ben ik. En wat hedendaagse Nederlandse jonge filosofen... die bijna allemaal pragmatist zijn... voor hen is authenticiteit bijvoorbeeld het vieste woord... wat je maar bijna kan bedenken. Nu ga je heel snel. Ja. Uh, de, de Nederlandse filosofen, jonge ja. filosofen, daar hoort hij toe. Ja. Hij hoort ja. tot die school, ja. Simon. Die noem je pragmatisch. Ja. En wat bedoel je daar precies mee? Um, nou, laat ik het dan nog iets breder. Ik denk... Dat wij ongemerkt in Nederland allemaal een beetje dat pragmatisme opgedrongen krijgen. En, en, wat die, is dat dan? en die filosofen die doen dat overtuigd. En hun, om het heel kort samen te vatten, maar dan doe ik hun filosofie natuurlijk te kort, maar om het heel kort samen te vallen, dit is de werkelijkheid, zo is het nu eenmaal, laten we daarmee omgaan. Vragen en zoeken naar de zin van het leven heeft niet zoveel zin, want die zin is er niet. Laten we ons daar gewoon bij neerleggen en nu hè, het leven zo goed mogelijk inkleden. Het grappige is dat ik met het pragmatisme op zich... Ik heb niets tegen het pragmatisme. Waar ik iets op tegen heb, is uh, als mensen ongemerkt en onbewust... Uh, tot pragmatisme gedwongen worden in een pragmatische cultuur... Wat denk ik Koen Simon en de zijnen zich niet realiseren, is dat naar mijn idee overtuigd en bewust pragmatisme een luxe is die maar heel weinig mensen zich kunnen veroorloven. Zij hebben Namelijk van het leven is zo zoals het nee, is. Nee, nee, doet, nee. Dat? Dat, zij hebben de luxe gekend dat ze ofwel vanuit huis, maar voornamelijk ook door scholing. Um, zij hebben kennis genomen van de gehele geschiedenis van de filosofie. En zij zijn zich bewust van het feit dat existentiële vragen van belang zijn. Zij hebben gefietst langs alle filosofieën van nul tot nu... en gezien dat er geen zin is... en hebben besloten dat op dit moment voor hun... het pragmatisme het best past. Dan ben ik daar helemaal mee eens. Daardoor weten zij ook wat die basale existentiële vraag inhoudt... en zij hebben bewust gekozen... mijn antwoord op die vraag is een pragmatische invulling daarvan. Wat ik nu beweer, is dat als je heel Nederland zou onderrichten... In, in de filosofie? De filosofie en met name ook zou wijzen op het feit dat een existentieel vraagstuk... bijna de oorsprong is van al onze vragen en twijfels in het dagelijks leven. En je zou die mensen dan de keuze geven van Plato tot het pragmatisme... van je mag kiezen wat je wil. En 99% van de Nederlandse bevolking zou dan kiezen voor het pragmatisme. Dan zou ik de vlag uithangen en zeggen prima, heerlijk, jullie hebben... Maar ik heb het idee, maar ja. tot zover ik het ja, ja, ja, kan volgen... Ja. dat er een misverstand is. Want volgens mij zijn zij van de school... van, zij zeggen niet, het leven heeft geen zin. Ze nou, zeggen, nee, nee, nee. de zeggen, zin van, van leven leven het leven ja. ligt in het leven zelf. Nou ja, goed. En kijk, dat is, maar dat is echt wel een wezenlijk verschil. Uh, nou, ik denk dat, dat uh, ook de pragmatische filosofen daarin nog wel verschillen. De een zegt van... Uh, hey, ik heb uh, René Guder wel eens horen zeggen... ook van uh, het leven op zich, dat heeft niet zoveel zin. Die wereld draait maar door. Wat daar nou juist zo mooi aan is, is dat je... Het leven dan zelf zien kunt geven. Dus de een is daar wat optimistischer over dan ja, de ander. De, ja. de een neigt iets meer naar nihilisme, de ander neigt iets meer naar existentialisme binnen dat pragmatisme. Um, wat ik meer bedoel is in hun algehele levensovertuiging, is het pragmatisme pragmatisch zijn is gewoon dat je ook op sommige momenten zegt het heeft niet zoveel zin om hierover door te gaan. Laten ja. we gewoon accepteren dat het is. En iets jij bent van de school van je moet er juist wel over doorgaan. Ik ben van de school dat ik zeg eigenlijk weet 90% van de Nederlandse bevolking niet dat dit de vraag is waar ze mee worstelen. Als je ze nou goed duidelijk maakt wat die vraag is en ze dan de keuze geeft uit alle mogelijke antwoorden wat ik al zei, als iedereen dan voor het pragmatisme kiest, prima. Maar ik heb niet het idee dat dat zo zou zijn. Ik denk dat er ook best veel nieuwe existentialisten... zoals ik dat dan zou noemen, zullen opstaan. Of mensen met een andere combi tussen een aantal interessante filosofieën. Ik, ik, ja. Ja, ja. Ondertussen krijgen we ook vragen binnen van luisteraars. Ja, leuk. Ja. En die schrijven, ik hoor net het verhaal over zingevingsvragen. Laat dat nou net de kern zijn van het schoolvak levensbeschouwing. Jammer dat dat niet op alle middelbare scholen en mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs wordt onderwezen. Dat is een uh, reactie van, ik denk André Debets, maar ik weet niet zeker of hij zo heet. Dank je wel daarvoor. Uh, dit is iets heel anders. Dus het aan... grappige is dat ik in het boek uh, uh, het ook heb over dat sommige van deze dingen al op school beginnen. Uh, ik ben een hele... In Frankrijk bijvoorbeeld, hè? daar ja. hou je ook een pleidooi voor. Precies. De, de, de en, en, en ik heb het erover in mijn boek hoe ik ongelooflijk veel van de lessen humanistisch vormingsonderwijs... op mijn basisschool heb opgestoken. En ze zal het niet weten, want ik heb haar achternaam ook nooit gekend. Maar ik bedank mijn HVO-juf in het dankwoord... voor het aanzetten tot, tot denken. En dat is wat ik vind waar het in Nederland echt wel een beetje aan schort... Dus, uh... Je hebt een, een onderwerp wat uh, gaat ook over de leegheid van het consumentisme. Mm -hmm. He, uh, de, de mens koopt. Uh, de koopgroot is natuurlijk een, een soort verwording van, van, van de rijke samenleving. Ja. En, en dat, dat tip je aan, dat geef je eigenlijk ook als probleem, zoveel ja. je dat uit. Dat ja. we daar in die leegheid ons eigenlijk hebben, ja. hebben verloren. Toen dacht ik wel, toen ik dat las, van goh, wat grappig. Want er is eigenlijk juist een hele andere beweging op gang gekomen. Ook onder dertigers, onder andere twintigers en dertigers. Waarin een totaal andere cultuur uh, uh, omarmd wordt. Die van ruilbeurzen, ruilhuizen, ruilvakanties bij elkaar op de, uh, op de, op de bank gaan slapen. couchsurfen heet dat, geloof ik. <lacht> uh, het consuminderen. Ja. Ja. Is, is langzaam maar zeker, zelfs uh, in, in het gehele Westen... Is, is een sterke trend aan het worden. Ja. Was, was die een beetje aan jou ontsnapt, aan jouw aandacht? Nou, ik denk dat dat eigenlijk nog maar een klein groepje is. Ik bedoel, ik denk dat, dat hetzelfde um, waar we het net over hebben... Som, soms zijn dingen die opvallen, dat, dat lijkt dan een grote groep... maar dat, dat valt tegen, ze zijn gewoon bijzonder. Ik heb met al die nieuwe bewegingen ook alweer... weet je, als het consuminderen is of iedereen is bio of weet ik wat... dan denk ik dat is ook een beetje weer een nieuwe hype. En uh, als dat dan gewoon weer een ding wordt om op je te zetten, dan vraag ik me af hoe, hoe diep gaat die ideologie Maar waarom, waarom kijk je maar, daar eigenlijk zo ironisch Sophie of ben... zo, cynisch, <laughs> zo cynisch tegenaan? Als mensen nou bijvoorbeeld besluiten om gewoon geen geld meer uit te geven aan uh, aan hele dure uh, geldverspillende uh, verspillende vakanties. Nee, maar nou, ze het gaan is... gewoon hun huizen met elkaar ja, uit. Nee, want, dat, want als, als het inderdaad met de juiste intentie is en mensen hebben daarover na, dan is dat precies een van de dingen. die Ik bedoel, als ik het net heb over uh, dat ik een beetje af ben gehaakt waar het de politiek betreft, dan is dat ook een van de dingen die daarmee samenhangt. Ik hoorde laatst weer zo'n resultaat. Dat, uh, er was het onderwijs hadden ze bekeken. En wat was nou fantastisch? We hadden weinig mensen meer aan de onderkant die waren blijven bungelen. Dat hadden ja, we helemaal opgelost. Ja. En wat nu dan jammer was, we hadden ook. Ook geen mensen meer die exceleren. Dus daar moesten we nu naar gaan kijken, want we hadden niemand die. Uh, we hadden geen high performance. Nee, dus we zijn gewoon kapot vanifileren. Nee, maar wat ik dan denk is: uh, wat hoor je dan vanuit de politiek? Is dat het vervelend is dat we die high performance niet hebben, want weet je, we worden ingehaald door de Chinezen en het moet, hè, we, we moeten ook juist die mensen die exceleren. Dus denk ik. Uh, ja, de Chinezen komen eraan. Nou, en? Wat, wat, wat, wat willen we daarvan leren? We naar... dat, dat is dan één ding wat zogenaamd daar beter is. Ik word daar heel verdrietig van. Mijn ding, als ik hoor dat er geen kinderen zijn die excelleren, dan denk ik er alleen maar aan... Um, hoe zal zo'n kind zich voelen die in een klas zit... en drie jaar voorloopt en te slim is en, en inderdaad wegvalt. Dus dan gaat het ook weer in, in zo'n moment... gaat het mij veel meer om... Um, Geluk is een, is, een, is een moeilijk woord. Er, er, er gaat een heel hoofdstuk over. Want dat is ook een vraag. Kan, kan je ja, ja, maar je, sowieso, je serveert <laughs> woorden uit als geluk, zin en authenticiteit. Ja, dat zijn echt drie woorden die, die in mijn omgeving eigenlijk Leeg, amper uh, meer gebruikt worden. Ja, nou ja, omdat het ja. van die uitgeholde begrippen ja, zijn. Ja. Dat is best wel durven wat ja. jij doet. Nou ja, dus da en daarom denk ik dan ook, ik wijd er een heel hoofdstuk aan. Want mijn generatie strooit nog steeds wel met dat soort termen. En ik ja. denk dat hè, we hadden het net over wat zijn de nieuwe religies. Nou, consumentisme, uh, individualisme het materialisme, maar zeker ook het geluk zoeken. Dus gelukkig zijn is niet alleen bijna een eis... maar ook een soort verplichting in de hedendaagse westerse maatschappij. Dus dan vind ik het interessant om een heel hoofdstuk te schrijven... over wat is dat dan ja. precies? Wat zoeken we dan eigenlijk? Is het te zoeken? Bestaat het wel echt? Wat voor vorm is het? Maar, maar wat ik met net bedoel te zeggen... ik ben het helemaal met je eens. Consuminderen is wel degelijk een van de serieuze werkelijke oplossing. Het is precies wat ik tegen heb op, op de politiek van dit moment. Dat het, uh, dat het er ga, om gaat van... we gaan weer uh, economisch gezond worden. En, en een heleboel politici hebben daar het idee bij van... ja zodat we weer zo snel mogelijk terug kunnen komen waar we zijn. Of nou, als dat niet haalbaar is dan in ieder geval on top zitten... bij de rest van denk ik nou nee dat moeten we helemaal niet willen uh, ik bedoel als ik iemand dan net in dat stukje wat, je, wat we horen hoor zeggen werkgelegenheid ja dat vind ik dan denk ik ja. dat is belangrijk je hebt het in je boek over uh, last hebben van zingevingsproblemen mm. dit heb ik echt zo letterlijk ja. uitgevist omdat ik het grappige zin vond toen dacht ik ja dat kan ik bijna niet laten om te vragen heb jij ook wel eens last van zingevingsproblemen Oh, ik, ik, ik ben ermee geboren, denk ik. En ik denk dat iedereen er dus mee geboren is. Maar ik, ik had. Wat het... zijn die hardnekkige zingevingsproblemen bij jou? Wat zijn er? De... Nou ja, bij mij. Wat wil je met ons delen, zeggen ze in Amerika dan? <laughs> nou ja, bij mij is het echt dat, dat ik me ook bij het schrijven van dit boek ben gaan afvragen: van... Uh, wanneer is dit bij mij nou begonnen? En dat ik. Uh, uh, dacht van ja, ik had natuurlijk een vader... die daar wel redelijk filosofisch was ingesteld af en toe. En die dan vragen inderdaad stelde naar de eindigheid van het heelal. Wat oh dan ja, de... ja, want je hebt echt een leuk stukje geschreven in de epiloog. Ja. Nou, dus, misschien wil je dit lezen, want dit geeft eigenlijk aan je eerste zingevingsprobleem. Ja, want... want, want je eerste existentiële twijfel die ja. manifesteert. Nou, to, tot dan toe had ik dus gedacht van het is me aangepraat. Weet je, mijn vader heeft het over de eindigheid van dat heelal gehad en, um, en, en daar komt het door. Maar dan uiteindelijk denk ik, nee joh, het is veel eerder begonnen. En dan schrijf ik dit. Ik ben ongeveer vijf, zes jaar... Ik zit in mijn kamer te staren naar die grijsgroene linoleumvloer. En ik vraag me af waarom heet dat eigenlijk zo, linoleum? Het is kurk heeft mijn moeder gezegd. Maar wat is dat dan? Zou dat echt van kurk gemaakt zijn? Ik ga op de grond zitten en uiteindelijk lang uit liggen... om het van zo dichtbij mogelijk te bekijken. Ja, er zitten kleine gaatjes in. Die zie je bij de kurk van de sherryfles ook. Kurk, geinig. Ik ga weer aan mijn bureau zitten. Ik bruts wat met een plastic pennenhouder. Zo eentje met verschillende kokers op verschillende hoogtes. En daar kan je pennen en gummetjes en puntenslijpers in bewaren. En ik pak een schrift met lijntjes. En al weet ik eigenlijk niet precies waar die lijntjes voor zijn. En om die reden weet ik dat ik niet ouder geweest kan zijn dan zes. Want ik zat nog niet op de basisschool. Ik kon nog niet schrijven. Op mijn eigen naam misschien. Ik vond het heel interessant om een bureau te hebben... met allerlei volwassen spullen. Zoals dat pennenbakje en allerlei schriften en multimappen. Maar het verveelde me ook een beetje... omdat ik eigenlijk geen menu had waar je ze voor gebruikte... Ik had het allemaal zelf willen hebben... maar het was toch niet zo leuk speelgoed als verwacht. Want wat deden volwassenen met die schriften? Waarmee kliederden dus ze vol? Hoe maakte je zo'n mysterieuze reeks van tekens... die ik ze zo achterloos zag neerpennen? En op dat moment, in die setting, gebeurt het. Plotseling vraag ik me af wie dit alles bedacht heeft. Pennenbakjes, schriften met lijntjes. Wie heeft keurclinolium bedacht? En bureaustoelen of multimappen? En het wordt erger. Wie kan me eigenlijk met zekerheid zeggen dat ik daar echt zit? Op de bovenste verdieping van een huis in het Statenkwartier in Den Haag. Wie ben ik? Ben ik er überhaupt wel echt? Heb ik echt een vader en een moeder die nu beneden zijn? Of bestaan die ook alleen in mijn hoofd? Bestaat niet dit alles alleen in mijn hoofd? Wie kan mij met zekerheid zeggen dat ik deze hele realiteit... met al zijn details niet droom? Het besef van deze angstaanjagende mogelijkheid overspoelt me. De schrik slaat me om het hart. Dit alles is niet echt. Ik droom deze hele complexe werkelijkheid bij elkaar. Ik wil wakker worden. Ik knijp mezelf. Er gebeurt helemaal niks... Maar even plotseling als die vloedgolf van paniek gekomen is... verdwijnt hij ook weer. Heel mooi fragment waaruit blijkt... dat er in, in een jong leven eigenlijk al iets postvat... Ja. wat nooit meer weggaat nee. en, en in golfbewegingen ja. steeds weer terugkomt in ja. je leven. Uh, dus ik spring ook gewoon moeiteloos naar van, van, van deze leeftijd, 5, 6, naar in de 30. Want ja. toen, toen ben je bam zomaar naar Amerika vertrokken ja. met, met, met, met man. Ja, man en één kind. Ja. Man en toen... één kind, toen zijn er twee kinderen geworden ja. uiteindelijk. Ja. was Lag de basis daarvoor uh, ook eigenlijk in een zingevingsprobleem? Uh, nee, ik, ik, ik denk dat... Uh of je last hebt van dit soort vragen... wel degelijk ook uh, te maken heeft gewoon met, je, met, je, met je DNA, met je samenstelling... En, en dat persoonlijkheid daar dan weer een factor is... die dan een, een soort van uh, mix daarmee vormt. Uh, want ik denk dat het twee dingen zijn... die misschien wel aan elkaar gerelateerd zijn, maar niet hetzelfde. Want naast het feit dat ik periodiek... Uh, wel die existentiële vragen sterk voel... Uh, ben ik ook wel iemand die... Uh, dingen wil meemaken en, en uh, op een andere manier op zoek is. En dan, en dan niet zich uh, op zoek naar een invulling of een betekenis... maar dat ik denk, veel dingen willen meemaken... en, en hoe dat in Amerika is gekomen, is eigenlijk uh, een ongelooflijk verhaal. Dat mijn man en ik, onafhankelijk van elkaar allebei... toen we voor het eerst in New England, Noordoost-Amerika... Uh, zes staten in het Noordoosten waren allebei dachten, hier had onze wieg wel kunnen staan. En is het hier niet prachtig? En wat kunnen we doen om hier zo spoedig mogelijk wat langer te blijven? Precies, dus je voelde en, je verbonden met die groep. Ja, gewoon een gevoel. En, en uh, waar heel veel mensen dan op hun tachtigste denken... oh ja, weet je, dat hadden we kunnen doen, maar dat we durfden niet. Ja. We, hebben echt, we, we hebben uiteindelijk meegedaan aan de Green Card Lottery... en een Green Card gewonnen. En toen gewoon huis, green auto... Green Card Lottery, Green Card winnen. Wow. Echt, en alles verkocht en alles achter ons gedacht gezegd... en gewoon vertrokken op de boncoy. Niks ingevingsprobleem. Nee, nee, gewoon een uh, avonturiers. Mooi, mooi, ja. mooi, mooi mazel en mooi ja. We gaan eventjes naar de voetbalfilosoof Bas Tichler. Want die is uh, bij PSV Telstar. Ja, binnenkort een boekje, je weet maar nooit. Uh, 2-1 is het inmiddels bij PSV Telstar. Dat betekent dat PSV wel orde op zaken heeft gesteld. Zonder dat het nou oogstrelend gevoetbald heeft. We zijn net begonnen in de tweede helft. Uh, PSV is wat ongeconcentreerd. PSV wint nauwelijks duels. PSV maakt verkeerde keuzes. PSV levert ballen zomaar in. En dat betekent dat Telstar, dat toch echt een divisie lager speelt... relatief makkelijk overend is gebleven heel lang. Tot de 40ste minuut. Want toen maakte Jozef zoon 1-1. Werd weggestuurd door Toyvonen. En een paar minuten later een hele makkelijk gegeven strafschop. Door de scheidsrechter die door eh, Locadia werd binnengeschoten. Nadat Arias door de doelman ondersteboven werd gerold eigenlijk. In ieder geval dat was de lezing van de scheidsrechter. Volgens mij gebeurde er niet zoveel. Maar zo is PSV dan toch op een 2-1 voorsprong gekomen. Zoals ze zegt de tweede helft is... Drie minuten onderweg. Dat betekent normaal gesproken gelopen koers. Maar is dat wel zo? Want uh, daar komt de kans voor Telstar. De man van de 0-1, Matou Siwa, probeert het vanaf 20 meter. Maar vindt uiteindelijk uh, de doelman op zijn weg. En misschien hoor je het op de achtergrond. Melk of suiker. Ik moet nu plaatsmaken voor de dames die hier koffie en thee komen brengen. Dat is ook belangrijk. Zo gaat dat dus gewoon. Bas Stigler, dank je wel bij deze wedstrijd. Tweede helft, net begonnen. U hoorde het. Uh, Nienke Wijnands is mijn gast. Ze is wetenschapper, ze is schrijver. Ze schreef een boek over het dertigersdilemma. Er is nu een vervolg op. Wie ben ik en wat wil ik? Uh, dertigers en veertigers op zoek naar authenticiteit, zin en geluk. Grote woorden. Zijn dit vragen? We, we, we, we zetten nu langzaam de daling in... Dus je, hebt je, je veiligheidsriem heb je nu al om. Wie ben ik? Zijn dat vragen die jij zelf eigenlijk hebt kunnen beantwoorden? Nee, en ik, ik denk... Hè, weet je, net haalde je Koen Simon aan en het is een beetje flauw. Want, want uh, we, we hebben dit ook wel eens een uh, uh, soort half uit, uitgevochten. Ik denk dat we het veel meer eens zijn, uh, Koen en ik... dan dat we het oneens zijn. Ik denk dat uh, veel... Uh, filosofen een beetje schrikken van die titel en denken: oh, hé, nee, hè. En ik denk dat als ze het boek van. Ik uh, nee, zal ik zeggen wat ja? ik dacht. Mag, mag, ja, wil ik graag, dat weet ik natuurlijk. Nee, natuurlijk. Ik dacht meteen aan dat spelletje. Ja, ja wie ben, ja, je, wie heeft, wie wat ben wil ik? ik? En dan ligt ja. de een heeft een snor en de ja. ander een pet en dan ja. is er ook weer een met een bril. Maar ja. misschien is dit heel oppervlakkig. Ja, nee, nee, helemaal niet. Maar kijk, en daar hebben we het ook over van: uh, wat is nou een ideale titel? Dat, dat, is, dat is een moeilijk ding. En die 30 dat te ah, goed filmen, dat gaat dat Precies, het nou, gaat dus nee, waarom zeg ik dat ik eigenlijk denk dat ik. Ik het meer, meer eens ben dan oneens met die zelfs met die pragmatische filosofen. Is dat ik, zeker weet als zij het van kaf tot kaf zouden lezen, dat ze denken: oh ja, maar zij denkt helemaal niet dat we kunnen weten wie we zijn. En ze stimuleert mensen ook niet tot rondjes draaien van wie ben ik, wie ben ik. Alleen wat zij, die soms in een ivoren Toren zitten... en niet altijd praktisch en toegepast uh, bezig zijn... kijk, ik krijg natuurlijk naar aanleiding van die 40.000 boeken... ook. Hè, ik zal het niet zeggen 40.000 e-mails, maar wel honderden. Ja. Uh, en ik sta uh, wekelijks, maandelijks voor zalen met de 530'ers. Die vragen, wie ben ik, wat wil ik, die spelen, die zijn herkenbaar. Uiteindelijk zeg ik ook terecht... daar is helemaal geen antwoord op te vinden, dat is niet... Dat, ja, zeg het eens. Ja, je moet toch aan die tegel gaan moet werken. Moet ik aan die tegel? Ja, ze je hebt... moet gewoon ergens een keer een punt zetten. Ik kan er gewoon helemaal niks aan doen. Jij werkt nu aan die tegel. Ja, Jij bent een filosoof. Ja. Je gaat dat opschrijven. Nou. En ik, nou ja, wetenschapper dan. Uh -huh. En ik ga dan zeggen dat twee dingen zo meteen komen na acht uur. Hier op Radio 1 en gaat het onder andere natuurlijk over de algemene beschouwingen met journalist Hans Prakke. En ook gaat het over de film. En dat is vandaag met locaties Walter Walter Kloos die werkt in de filmbusiness. Wat komt er op jouw tegel te staan? In ieder geval niet dat wat ik las in het boek Leef je beste leven. Nee, want ik heb in mijn boek een heel hoofdstuk over tegeltjeswijsheden. Zeg Dit het. Dit wordt het. Oh, mag ik het zeggen? Ja, heel graag zoals. Mijn leven is een werk in uitvoering. Ja. En zo is het maar net. Ja. Nienke Wijnands, wie ben ik en wat wil ik? Het boek is net verschenen. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan, heel graag gedaan. Dank mevrouw Wijnands. Dit was aflevering 2700. Morgen duiken wij diep in het prestigieuze muziekproject Olof Bach. Tot dan. Radio 1. Kennstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.